Zo'n ding voor een meisje, maar zij wil niet herkennen, dat ik heb te vertellen, wat ik wil met haar verkennen, kon ik haar maar laten zien. Ik heb dat meisje gezien en ik zei ze, was zo haai boven de menigte uitgestegen. Hoe zij zich draagt en bewegen als een droom en déjà vu van de Heer gekregen. Als ik haar zag staan, een engel verblindend Liet mijn hart een keer gaan en ik was verkocht ik moet daar snel eens spreken van gedachten wisselen met een drankje erbij en ik hoop ze is van mij ik maak al mijn tijd vrij om haar te bekoren haar weer op te sporen en ik wil je dit vertellen ze liep te trappen op een. Ik wilde haar gaan bellen, elektriciteit op de top Heeft ze mij ook gezien, ik hoop van wel Dat ze me goed ziet staan, krijg vuil Als ik haar zie lopen, Zij haar terug in mijn dromen Waar ze welkom is, elke keer om te komen En ik zeg, ze was zo haast Wat ik wil met haar verkennen Kon ik haar maar laten weten Wat ik voel zo diep van binnen Ik hoop ik heb me niet vergeten. Ik moet weer komen tot mijn zinnen Ik heb zo'n ding voor een meisje. Voor een meisje. Zij wil niet Ze wil het niet herkennen. Dat ik, heb haar te vertellen. ik heb haar iets te Dat vertellen. Ik wil met haar Wat ik wil met haar verkennen. Kon, kon, ik, haar maar laten weten. kon ik het haar maar laten Wat weten? Terugkeren naar mijn normale doen. Ja, dit meisje, oh moet we terugkomen. Moeten we naar beneden zakken. Lekker bot niks